10 uur. Freddy van met het NOS Journaal. De Griekse premier Tsipras wil geen breuk met Europa, zei hij gisteren in een debat in het Griekse parlement, maar hij wil niet de maatregelen die de kredietverleners de Grieken opleggen. Het Griekse parlement vergaderde over de schuldencrisis en stemde in met een referendum over het financiële reddingsplan volgende week zondag. De vergadering volgde op het mislukken van de onderhandelingen met de eurogroep in Brussel. Premier Tsipras noemde tijdens het debat het voorstel van de Schuldeisers overigens een belediging voor zijn land. Hij zei dat hij zeker weet dat het Griekse volk er massaal nee tegen zal zeggen. Mensen die een vakantie naar Griekenland hebben geboekt, gaan gewoon op reis. Dat zegt een woordvoerder van reisorganisatie Corendon. Er is geen enkele annulering bij het bedrijf geweest. Vanochtend zijn er drie vluchten vertrokken naar drie Griekse eilanden... en voor vanmiddag staan er nog twee gepland. Ook Nederland, waarbij diverse reisbureaus zijn aangesloten... meldt dat er nauwelijks reizen worden geannuleerd. Volgens koepelorganisatie ANVR is er ook geen reden om een reis naar Griekenland te annuleren. De organisatie geeft reizigers naar Griekenland wel het advies om voldoende contant geld mee te nemen... voor het geval er straks geen geld meer uit de pinautomaten komt. En op de A28 is een automobilist om het leven gekomen die achterop een tankwagen was gereden. Mogelijk bij een inhaalmanoeuvre. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De tankwagen vervoerde geen gevaarlijke stoffen. Tussen Harderwijk en Strand Nulden is de weg in zuidelijke richting versperd. De A28 Zwolle Amersfoort is gedeeltelijk afgesloten. Het is nog niet bekend hoe lang de stremming zal duren. Het verkeer wordt omgeleid. Het weer... Eerst droog, met af en toe zon. In de loop van de ochtend meer bewolking en vooral in het noorden wat lichte regen. Het wordt 19 tot 24 graden. Morgen zijn er eerst nog veel wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. En later breekt de zon geregeld door. Het wordt 19 tot 24 graden, ook morgen. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files, ook geen aangekondigde snelheidscontroles. Maar dat betekent niet dat er geen snelheidscontroles zijn.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 Een heel goedemorgen. U luistert naar CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en vandaag heb ik voor u een uh, selectie van uh, vele artiesten die dit jaar op het Noordsea Jazz Festival gaan verschijnen. Ik ga zelf op zondag en altijd als een soort van voorbereiding kijk ik van welke artiesten ken ik, welke artiesten ken ik nog niet. En ga ik uh, wat nummers van hun uh, verzamelen voor een radio uitzending. En het eerste nummer wat u hoorde van vandaag is ook zo'n nieuwe artiest die ik nog niet kende. En dat is Omar Avital. Zijn album New Song uit 2014. Daar speelt hij samen op met Avisha Cohen op trompet... Joel Frame op saxofoon... Jonathan Avishai op piano... en Daniel Friedman op drums. Straks nog een nummer van dit geweldige album... en uh, deze geweldige artiest. Ik ga verder met uh, Branford Marsalis... van zijn album Metamorphose uit 2009. Ga ik het nummer draaien... Renton Marsalis, een hele bekende uh, Amerikaanse jazzartiest die onder andere in de big bands bij Art Blakey heeft gespeeld. De uh, Jazz Messengers. Maar hij heeft ook uh, samen met zijn broer Winton Marsalis in de begeleidingsband van Sting gespeeld. En uh, hij is een hele tijd uh, op televisie geweest bij de Tonight Show van Jay Leno. Hij heeft ook veel gedaan in, uh, in de opleidingen. Hij uh, heeft onder andere in, uh, in Den Haag een keer een uh, masterclass gegeven. Hij is de oudste van zes broers. Een hele muzikale familie. Zijn vader, Alice Marsalis, is ook een bekend jazzartiest. U gaat luisteren naar The Blossom of Parting. Ja. U luisterde naar Antonio Farao, een Italiaanse pianist, um, geboren in uh, 1965, die al op jonge leeftijd is begonnen op te treden en op vele festivals heeft gestaan. Ik kwam zijn album tegen uh, en ik vond het zo, zo mooi dat ik denk, dit moet ik draaien. Het is een uh, artiest die niet op Nordic Jazz staat, uh, in tegenstelling tot alle andere artiesten van deze uitzending. Maar het, uh, ja, zoals gezegd, het is zo'n mooi album dat ik denk, deze moet erbij. Het nummer wat ik draaide heet I Could Have Done More. Het komt van zijn album Next Stories uit 2011. We gaan verder met uh, een artiest die wel op noord Jazz staat. En dat is Gideon van Gelder. Gideon van Gelder is een pianist van Nederlandse afkomst. De broer van de saxofonist Ben van Gelder. Hij woont in New York. Daar heeft hij zijn eigen band opgericht. Die vol zit met Amerikaanse invloeden. Maar ook Braziliaans tot klassiek. Hij heeft zijn tweede album gemaakt. Dat heet Lighthouse. Het is een... Uh, Vervolg op het spraakmakende debuut Perpetual, dat hoge ogen gooide bij uh, Corifee als Jamie Cullum en DJ Gillis Patterson. Ik ga het nummer draaien. Dat heet Pierre Caillis en dat komt, zoals gezegd, van zijn album Lighthouse. Gideon van Gelder. Oh. We luisterden naar Gideon van Gelder van zijn album Lighthouse. We onder andere Lillian Fierra op vocals. We gaan verder met een, uh, opnieuw een Israëlische artiest. Dat is Avisha Cohen. Hij arriveerde in de jazz scene als een uh, lid van de band van Chick Corea. Hij heeft inmiddels zijn eigen band. Hij wordt vergezeld uh, op het moment door Nitai Herskovic op piano en op drums Daniel Door. Hij heeft een nieuw album uitgebracht. Dat gaat hij dit jaar ook op Nordsie Jazz uh, ongetwijfeld spelen. Hij speelt daar op zondag en ik kijk al uit naar, ja. naar dat concert. Zijn album heet From Darkness en het nummer wat ik ga draaien heet Ballad for an Unborn. Nogmaals een poging. Afisha Cohen met bellet voor een unborn. luisteren naar Avisha Cohen met zijn trio. Uh, Avishai Cohen is een, uh, is een groot uh, fan van Bach. Zijn klassieke muziek is uh, voor hem een mooi voorbeeld uh, en een, uh, van, van hoe muziek kan zijn, moet zijn. En geeft hem daarom veel inspiratie om zijn muziek zelf ook te schrijven. Ik ga verder met een, uh, met een tweede nummer van Omar Avital van zijn album The New Song. Omar Avital, ook een Israëlier, een jazzbassist, een bandleider en een, uh, hij schrijft ook muziek. Hij arriveerde in 1992 in New York, begon te spelen in, um, in bands met uh, Roy Haynes, Jimmy Cobb, Ned Adderley, Walt Bishop um, en nog vele anderen. In 1994 begon hij samen te werken met de pianist Jason Lindner en zijn ze hun eigen big band uh, gestart die in de Smalls Jazz Club in Greenwich Village optrad. In 2002 ging Avital terug naar Israël... studeerde opnieuw uh, muziek en wel klassieke uh, muziek... met Arabische invloeden. De oude en traditionele Israëlische muziek. In 2005 ging hij terug naar New York... en maakte uh, diverse albums. En in 2012 brak hij eigenlijk door met, uh, met twee albums... samen met Aaron Goldberg en Ali Jackson. En een van deze albums, The Sweet of the East is het beste album van, uh, van 2012 geno uh, geno genomineerd door de TS TSF Jazz uh, Magazine. U gaat luisteren naar Saba El kair oftewel Good Morning. Vital met Saba El Kair. Good morning. Um, we gaan verder met, uh, met een aantal vocale nummers. Uh, zoals altijd staan er ook op NoordyJS uh, vele. Uh, vocalisten. En daarvan ook een aantal die ik zelf ook nog niet kende. En de eerste daarvan is Emile Sande, een singer songwriter, en, uh, een dochter van een uh, Zambiaanse vader en een Engelse moeder. Ze begon al uh, op vroege leeftijd met zingen... maar behaalde ook een graad in de neurowetenschap... voor het geval muziek niet genoeg perspectief zou bieden. Tot nu toe heeft ze er nog niet op terug hoeven te vallen. Emile Sande's debuutalbum Our Version of Events uit 2012... stond wekenlang op de eerste plaats van de Britse hitlijsten. Een van haar grote inspiratiebronnen noemt ze zelf uh, Nina Simone. U gaat luisteren naar Clown. I guess it's funny where you're standing Cause from over here I miss the joke Clear the way for my crash landing I've done it again Another number before you know smiling if I wasn't so desperate Sunday met Clown. Ik ga verder met, een, uh, met opnieuw een Engelse vocaliste, Jessie Ware. Ze is gek van literatuur. Ze studeerde uh, literatuur aan de Universiteit van Sussex, werd daarna journaliste bij uh, The Jewish Chronicle en The Daily Mirror. En ondertussen zong ze ook uh, als achtergrondzangeres bij de optredens van de zanger Jack uh, Penjate. Uiteindelijk koos ze voor het muziekvak, maakte in 2011 er, uh, de debuutalbum Devotion. Wat insloeg was een bom. Uh, de recensies waren soulvol, sensueel, sophisticated popmuziek. Ja, en daar heb je het alweer. Popmuziek op Nortje Jazz. Het blijft een, altijd een issue. Um, ik heb uh, getracht om de, ja, de nummers uit te kiezen... die zoveel mogelijk op uh, jazz aansluiten. Uh, maar ik vind het ook wel leuk om een uh, goede, ja, goede samenvatting te geven... van Nortje Jazz. Wat u daar kunt gaan horen op zondag. En daarom gaat u luisteren naar Jessie Ware met het nummer Say You Love Me van haar album Tough Love uit 2014. Mm -hmm. Say you love me to my face. Just say Today. and don't give me time, cause that's not the same. het naar CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Deze uitzending is gewijd aan het Noordse Jazz Festival in juli. En met name de, de dag van zondag. Ik ben zo direct weer bij u terug na het Nieuws van 11 met nog veel mooie muziek. Mocht u alvast uh, willen kijken, uh, u kunt op CF CFM Jazz een openbare Facebookgroep kijken, wat ik verder nog ga draaien. En u kunt daar natuurlijk ook een reactie kwijt. Zo, na het Nieuws van 11 ben ik terug met uh, Diane Reeves. Die treedt ook op en gaan we het nummer Stormy Weather draaien. Tot zo direct na het nieuws van uh, 11 uur. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.